Mijn naam is Marcel Nuiten. Ik ben bestuurder van FNV-bondgenoten en bij FNV-bondgenoten belast met Albert Heijn en Ahold. En ik spreek namens FNV-bondgenoten en ook namens een particulier investeerder. Ik wil beginnen om de company te feliciteren met zijn 125 jarig bestaan. Want ook al botsen wij wel eens, ook wij houden van deze onderneming. Maar we hebben onze zorgen. In Nederland is het aantal onzekere contracten, flexcontracten eufemistisch wel eens genoemd, euh, zoals tijdelijke parttime contracten en uitzendkrachten die als, die als daglangers werken, behoorlijk uit de hand gelopen vinden wij en dat vervult ons met zorg. Een derde van de workforce in Nederland euh, werkt op dit moment op euh, dit soort onzekere contracten. Albert Heijn is daar een schoolvoorbeeld van en daar hebben wij onze zorg over. Uh, Tweederde van de supermarktmedewerkers en een derde van de werkers in de DC's um, werkt op een tijdelijk contract. En 40 à 50 procent van de DC-werkers, althans op de werkvloer, zijn daglooners. En eufemistisch noemen we dat ook wel eens uitzendkrachten met een A-fase, maar het zijn dus daglooners. Um, dat gaat volgens ons de kosten van de kwaliteit van het bedrijf en de kwaliteit van banen. En wij vinden... ...dat zich dat niet verdraagt met het maatschappelijk verantwoord ondernemen waar de onderneming zegt voor te staan. Want duurzaamheid betekent volgens ons ook duurzame banen. De medewerkers van, van, van Aholt en van Albertijn hier in Nederland en onze leden die bij u werken... ...die zijn er niet op uit op investeerders af te schrikken, in tegendeel... Maar wij kunnen ons ook niet voorstellen dat investeerders willen blijven investeren in een onderneming die kiest voor zo'n ver doorgeschoten flexibiliteit en dus weinig duurzaam personeelsbeleid, vinden wij. Wij verzoeken de Raad van Bestuur dan ook het initiatief te nemen om er allereerst voor te zorgen dat de afspraken in CO's over het volume uitzendkrachten, dat die worden nageleefd. Want een afspraak is een afspraak en dat zijn afspraken die er al vijf jaar in staan. Uh, we hebben met uw onderneming, met Albert Heijn, volgende week uh, staan we inderdaad voor de rechter in een kort geding over deze kwestie. Dat uh, vinden wij niet leuk en dat is niet fraai. En uh, ik denk dat heel veel aanwezige investeerders hier dat ook niet fraai zullen vinden. En een tweede vragen wij met u, uh, aan u, met de vakbonden, afspraak te maken om deze negatieve en weinig duurzame trend qua personeelsbeleid te keren... en te zorgen voor voldoende vaste banen... die werknemers een fatsoenlijk inkomen opleveren... en waarmee ze hun gezinnen kunnen onderhouden... in plaats van dat vaste banen, zoals wij nu zien gebeuren... worden ingeruild voor tijdelijke parttime baantjes. Die zijn leuk voor jongeren die nog op school zitten... zoals mijn zoon van 17, die daar een leuk baantje aan heeft. Maar ook die jongeren die willen uiteindelijk vaste banen... als ze iets ouder zijn en klaar zijn met hun school... En daar heeft een bedrijf als Aolt, Albert Heijn, denk ik uh, die een geschiedenis heeft op dat uh, terrein. En een bijdrage heeft geleverd altijd aan onze Nederlandse samenleving en economie. Nu ook nog een bijdrage aan te leveren. En daar vragen wij uw aandacht voor, omdat het onze zorg heeft. Dank u wel meneer Nuiten. Ja, het is jammer dat u uh, de, rechtszaak opzoekt, de rechtszaal opzoekt daarvoor. Uh, we hebben natuurlijk uh, in die zin hebben wij getracht ook in de afgelopen tijd om in een uh, goed en duurzaam overleg met u en met uw vakbond uh, waar uw collega's van cv wel zijn blijven zitten in de in de discussie over de kwaliteitsagenda zoals u hem terecht noemt uh, voor de distributie uh, en in die zin uh, vinden wij het wel jammer dat gedurende die afspraken die we ook gemaakt hebben vorig jaar u inmiddels uh, een andere weg bent gaan bewandelen en, ja, wat ik hoop, in ieder geval als, als voorzitter van de Raad van Bestuur, dat u en, uh, en Albert Heijn weer om tafel gaat zitten om verder te praten over de kwaliteitsagenda. Ten aanzien van flexibilisering van de arbeid, dat hoort ook bij de huidige wereld. Waar we eerlijk zijn, er zijn ook heel veel mensen die flexibel willen werken, die op andere manieren zeg maar hun, hun, hun inkomen willen aanvullen. Dus het is ook niet zo dat parttime werken of fulltime werken nou eenmaal eh, of parttime werken de uitzondering is. Ik denk dat dat juist in onze branche, juist in retail, een heel goed middel is om veel mensen aan het werk te hebben en veel mensen een bepaald inkomen te genereren. Dat is denk ik ook wat de huidige wereld met zich meebrengt. Maar ik hoop met alle recht dat u met uw vakbond weer terug aan tafel zitten om de kwaliteitsagenda weer opnieuw aan de orde te stellen. Ik vind het vervelend om te moeten zeggen. Maar ook voor het CNV die inderdaad aan de tafel blijven zitten geldt op dit moment dat ze blijkbaar niet tot afspraken kunnen komen en tot dezelfde conclusie komen als wij. Dat vind ik dus heel jammer. Liever komen wij er inderdaad ook in overleg gewoon uit. Maar praten en blijven praten wat niks oplevert dat kan niet. Op een gegeven moment moeten we zaken met elkaar kunnen doen. Daar zijn vakbonden ook voor. En flexibiliteit, oké, okay. wij zijn niet tegen flexibiliteit. Dat weet de uitzendbranche ook. Wij zijn niet tegen, eh, tegen dat soort eh, partijnbanen, ook voor jongeren die eh, daarmee een opstap hebben en werkervaring kunnen doen enzovoort allemaal. Dat kennen wij allemaal. Wij vinden alleen dat het te ver doorgeschoten is in dit land. En wij menen zelfs dat de slechte prestaties van Nederland als het gaat om economische groei mede daaraan te wijten zijn.